een Klomp met het NOS-journaal. Strijders van terreurgroep Boko Haram hebben in een Nigeriaans dorp bijna 100 mensen gedood. Vroeg in de avond vielen gewapende extremisten diverse moskeeën binnen. Die zaten vol met gelovigen die kwamen bidden voordat ze na zonsondergang weer mochten eten in deze vaste maand. Vrijwel alle slachtoffers zijn mannen. Een aantal strijders zou ook huizen zijn binnengedrongen en vrouwen en kinderen hebben gedood. De aanval vond plaats in de provincie Borno in het noordoosten van Nigeria. Minister Schippers voelt niets voor een apart fonds voor dure geneesmiddelen. KWF Kankerbestrijding pleit daarvoor uit angst dat anders dure medicijnen tegen kanker niet meer kunnen worden betaald. Schippers zei in de Tweede Kamer dat de prijzen omlaag moeten... maar ze vergeleken een apart fonds met direct geld overmaken... aan de farmaceutische bedrijven. Volgens haar verdwijnt dan de stok achter de deur die nodig is... om met de farmaceutische bedrijven te onderhandelen over lagere prijzen. De burgemeester van Athene heeft een Grieken opgeroepen... om zondag tijdens het referendum ja te stemmen. Hij deed vanmiddag een emotionele oproep... om te kiezen voor een akkoord met de schuldeisers. Een nee betekent volgens de burgemeester een vertrek uit de eurozone en uit de Europese Unie. Burgemeester Kaminis sprak van een sociale en economische ramp als dat zou gebeuren. Rafael Nadal is opnieuw verrassend uitgeschakeld op Wimbledon. Hij kreeg geen vat op het onvoorspelbare tennis van de Duitse qualifier Dustin Brown. Zetstanden waren 7-5, 3-6, 6-4 en 6-4. Het is voor het vierde jaar op rij dat Nadal al voor de kwartfinales werd uit het toernooi licht. Het weer, het is wisselend bewolkt met in de oostelijke helft van het land lokaal een zware onweersbui, soms met hagel. Ook langs de, westkul, langs de westkust valt een enkele bui. De buien trekken langzaam naar het noorden. Morgenochtend breekt, breekt al snel de zon weer door. Met 25 tot 32 graden is het minder heet dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.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 dat was er. Wat heeft ze toch een lekkere stem. Vicky van Zeil. en Penelope, zoals het uh, heet. En uh, de band is actief in Amsterdam en omgeving. En uh, dit was uh, Running Around in Circles. En je kunt het, uh, de clip uh, nog uh, terugvinden. Uh, vorig jaar waren ze bij ons uh, te gast om uh, iets te vertellen... over het album wat ze hebben uitgebracht. Uh, dit, dit album, dus... Uh, Bounce Back heette het uh, album. En uh, ja, het is gewoon nog steeds een uh, fantastisch album. Um, en ik denk ook, als je uh, er nog eens uh, naar luistert... dan denk ik, ja, daar zou toch wel wat uh, meer uh, mee uh, gedaan mogen worden. Maar wie ben ik om daar wat over te zeggen? Ik ben alleen slechts een doorgeefluik hier... Uh, bij het uh, Zandvoorts Radiostation. En ik heb alleen maar uh, ja, min of meer de plicht om... Uh, ...te wijzen op de, de, de scheurende gitaren wat deze band in zich heeft. Uh, Allard en Vicky die zijn toen hier geweest om het een en ander te vertellen over deze band. Um, nou ja, dan gaan we even een, een slagje terug. Hoewel dat ook uh, toch best wel een... een, ja, een het kan nog een beetje stevig zijn, maar ik heb ze al eens eerder gedraaid hier bij, uh, bij Alternative FM... En het is ook gewoon een superband. Want uh, ze gaan uh, de hele wereld over. Ik heb het over Kato van Dijk. En haar uh, clubje Mannen. En dan heb ik het over My Baby. En uh, dat is uh, hun nieuwe werk. Uh, wat ze hebben gemaakt. Uh, hier is Seeing Red. De week zag dit het levenslicht. Het project van Gerben vanuit een bleuenoir... Songs of Wood and Stone. En dit was de tweede track van de EP. Ik presenteer hem gewoon. Ja, want waarom? Omdat je goede muziek altijd moet verspreiden. En dat doe ik dan ook maar bij deze en heel graag zelfs. Uh, dit was Silk Station. En als je goed oplet en je bent ook uh, ja, een uh, liefhebber van uh, de televisieseries uit de jaren tachtig... dan moet ik hier toch wel zeggen dat er hier een vleugje Jan Hammer in zat. Ja, dat kan je niet anders uh, ontkennen. Ik bedoel, uh, ik heb er wel wat, uh, wat mee. En dat had ook uh, te maken met de manier waarop Jan Hammer... Uh, min of meer <coughs> de, de, de soundtrack deed rondom de televisieserie Miami Vice. En daar zat toch wel een vleugje in, in dit, uh, dit nummer. Van Bleu Noir. Uh, dit, dit, dit nummer: Silk Stations. Uh, een klein beetje een knipoog erin. Daarvoor My Baby met Shamanade. Uh, uh, dat, dat, dat album, zo heet het ook. En dat, uh, dat nummer dat heette Seeing Red. En zij zullen ongetwijfeld uh, op de grote festivals deze zomer nog staan. Ik denk zomaar op een Lowlands. Dat nog uh, moet gaan komen. Volgende maand in augustus al. Maar dan heb je nog, uh, nog een keus, uh, want er is ook nog een goed festival in Amsterdam. En dat heette uh, Festival The Brave. Dus daar uh, kun je ook nog terecht. Uh, dat is geloof ik uh, met uh, Jeruzalem, met Alaska, met uh, The Young Folk. Ja. <laughs> Het, uh, er is wel een hele leuke line-up. Uh, dat kan, ik je, dat kan ik je wel verklappen wat, uh, wat daar gebeurt. Uh, dat is wat, wat minder uh, stevig uh, dan uh, wat wij hier uh, vanavond draaien. Maar goed, uh, ook een band. Daarvoor uh, was ik uh, op een gegeven moment uh, op uh, pad mee. En toen had ik nog mijn uh, Mitsubishi Charisma in 2013. In mei 2013 deed ik dat. En uh, toen was ik op weg naar Zeeland. Want daar komen deze jongens uh, vandaan. Ik heb een voor Johnny Dumbel. En dat nummer dat heet, nou ja, Shockwave Lover. Tell me, did you see the light? I only see you drowning, picking. An Dat was All Comes Down... een uh, band die volgens mij... en dan uh, moet ik weer eventjes... Uh, weer in uh, de, uh, de... grijze massa gaan uh, duiken... terwijl ik ook nog even iets... heel fijns optik in uh, Facebook... want ik uh, moet dan weer even bijhouden... dat ik... Uh, ja, leuk, leuk, leuk... ik had het bijna... en dan zie je dan weer... Uh, dan zit ik weer met, met een een of andere uh, met, met een een of ander vingertje weer ergens op een plekje... waar ik helemaal niet moet zijn... En dan kom ik uit, en dan moet ik zeggen, ja, waar komen ze vandaan? Volgens mij komen ze ergens uit Rotterdam vandaan. Zeg ik het goed? Zeg ik het goed? Want dat moet een eh, moet, moet aantal zijn. Eh, We kijken. Tam, tam, tam, tam, tam. Zuid-Holland. Nou, laat ik het uh, gewoon maar zeggen. Ja, finalist, grote prijs. Ja, low, haha, Rotterdam. Uh, dat, uh, datzelfde geldt eigenlijk ook uh, waar uh, Gerber van Netten uh, vandaan komt. Ja, dan weet je dus uh, ongeveer het, uh, welke wind de, de hoek waait. Hoewel, dit is dan een, uh, een wat uh, stevige band, uh, moet ik erbij zeggen. Grappig is uh, dat ik uh, ja, uh, ook weer eens even iets uit de, de mottenballen haal. En dat is um, 2020. 2009, 2010. Het eerste jaar dat Morgens van Damme en ik bezig waren met de Rob daar woord En was op een gegeven moment waren daar uh, een, uh, een stelletje muzikanten. En, uh, een ervan kwam later nog bij de Fudge terecht. Max Westerdorp heet hij, geloof ik. Uh, en die, uh, die zat daar ook in. En daar zaten twee uh, uh, mensen in die ik uh, toch nog wel uh, persoonlijk uh, ken. Uh, de een is zangdocenten. en de ander die uh, voetbalt tegenwoordig nog, uh, nog een amateurwedstrijdje ergens mee in de buurt van de Amuiden. En uh, hij is ook uh, muzikant, want uh, hij uh, zit niet stil. Je hebt het over Daan van Putten en Frauke van Nes. Ja, ja, hoe kan het ook anders? Uh, het is een project uh, geweest, uh, een eindexamenproject uh, geweest... Uh, die min of meer eigenlijk uh, door Daan van Putten is bedacht. Uh, dat had hij ook helemaal uh, uitgewerkt. En uh, daar had hij ook uh, de medewerking in van uh, Frauke van Nes. Het is uit een grijs verleden, maar uh, je kan toch wel uh, stellen... dat uh, Frauke van Nes toch ook ooit in een verleden een echte rock bitch is geweest... Nou, dat ga je nu horen, want uh, dit is toch nog steeds uh, altijd wel heel erg uh, leuk en charmant om naar te luisteren. Hier is Nouder's Kaars van Gangster! Go! Uh. Noisy Bentje uit de buurt van Nieuwegein en IJsselstein... Ja, zijn dus bekende van die eerder genoemde muziekinstrumentenhandelaar Kees van Leeuwen. Want daar komen de jongens nog wel eens een beetje over de grond. En daar hebben ze dus gewoon de instrumenten uit de winkel geplukt. Wel tegen betaling uiteraard. En toen zijn de jongens op een gegeven moment besloten... of hebben ze besloten om... Ja, lekker stevige muziek te gaan maken. En dat is uh, dus dit uh, geworden. Dit nummer is ook alweer twee jaar oud geloof ik. Of anderhalf jaar oud. Rise in Range van Crazed. En dat is uh, de band. Daarvoor hoorde je, uh, dat is toch altijd wel weer heel heel leuk sentiment... Uh, uit de Rob daar wordt. Oftewel uh, Gangster. En uh, Max uh, Westerdorp uh, is een van de mannen die uh, daarin uh, ingezeten heeft... Later dook hier nog op bij de Fudge. Die hebben het uh, toch nog redelijk ver uh, weder te schoppen. En uh, natuurlijk ook Daan van Putten. Uh, dat is een, uh, een jongen uit de Uyde die nogal heel erg vaardig is met de voetbal... Hij speelt, uh, tenminste dat was mijn laatste informatie bij SVI. of hij daar nog speelt, weet ik niet. En uh, hij kan ook nog redelijk goed een uh, gitaar hanteren... en dat uh, hebben we wel gemerkt. En de dame die je uh, toen hoorde op uh, deze uh, nummer, op dit nummer... was Frauke van S, zangdocent ergens in Amsterdam, Haarlem... daar wil ze nog wel eens opduiken. duiken. En tegenwoordig uh, is ze uh, verhuisd en zit ze ergens uh, in het uh, midden van het land... Uh, altijd leuk. No Disguise. Vrouw Kovanees, uh, dat was de uh, rock bitch die je hoorde. Nou, we hebben er weer uh, een paar uh, die we nog uh, kunnen draaien. Waaronder deze de winnaars uit 2010 bij de categorie Bens. En dan is dat ook nog heel speciaal. Want het is Ethereal. En uh, op, de, op het nummer is uh, Glorification of Idiocy. Want daar, uh, uh, dat is het uh, nummer wat, uh, wat je gaat beluisteren. Daar zit natuurlijk ook nog Daniel de Jong. En Daniel de Jong is uh, de grote man van Texers. En dat is ook geen verbazing. Want um, de toetsenman bij Ethereal is dezelfde als bij Texers, Uri Dijk. En die Uri Dijk die heeft ook nog de muzikantenprijs uh, in dat jaar... bij de grote prijs van Nederland gewonnen. In datzelfde jaar stond ook nog een andere band in de finale. En die is heel bekend geworden. Dat was Alaska. Ethereal dus, met glorification of idiocy. En dat komt van het album Pendular.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 En dan is hij in één keer afgelopen. Tenminste, dan lijkt het op. Want uh, dan gaat het nog wel even door. Ik, ik moet hem toch eventjes nog goed uh, eventjes editen. Want uh, ik dacht in het begin dat dit uh, ding 12 minuten... Dat is wel heel erg lang. Maar hij duurt uh, 6 minuten. Ik zal hem eventjes, uh, eventjes uh, op een, uh, een beetje een uh, edit-versie van maken. Dat het toch wat, wat schappelijker gaat, uh, gaat klinken. Tenminste, uh, qua tijd dan. Want ja, 12 minuten, dat is toch wel heel erg lang. Maar goed, je hebt Sammy stereo Het is ook een primeur. Want ja, ze hebben nog niet eerder even op de radio geweest. En dit is dan eigenlijk uiteindelijk het werk wat zij, waar zij de komende tijd het mee gaan doen. Deliverance hoorde je hier bij Alternative FM. En dat was dan ook meteen, ja, nogmaals, de primeur hier bij van bij Zandwoord. En dan ga ik nog eventjes, uh, weer eventjes grasduinen. Nou had ik net iets uh, in mijn hand zitten. Nou ja, oké, okay, weet je wat? We gaan ook nog gewoon Nederlands Nederlandstalig draaien. Lijkt me wel uh, heel erg uh, grappig. Ik zei, we hadden dus in het eerste uur hadden wij... hadden wij uh, Bronco met Kees van Leeuwen. En ooit, dat was in een andere band... heeft hij samengewerkt met uh, Johan uh, Fransen... van uh, de, de helft van Van de, Een van de mensen die uh, in die band zit... Samen met Lars Hurks en Hans Boosman. En hebben we het dan toch over Van piekeren? Nou, dan kunnen we hem draaien natuurlijk ook. Uh, dit is het, uh, het werk uh, wat we van hem kennen. De Voorstraat. Als de maan het van de zon verliest, De Voorstraat zonder haan ontwaakt...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 Wordt niet geluld, maar gewerkt. Je voelt de dynamiek, waar jong en oud elkaar versterkt. Ja, daar, daar klink ik als muziek. Wat je heuvelig mooier dan door fijnes bedoeld. Het bloed in je grachten, dat je hartje verkoelt. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De voorschrijf mijn dorp, hier ben ik thuis met je heuvelig mooi, dat door venus bedoeld. het bloed in je grachten, dat je hart je verkoopt. Utrecht mijn stad waar ik borrel en bruis. De voorschaat mijn dorp. Voorstraat voor de nacht. Tillwave from here uh, Die jongens uh, komen ook uit het uh, midden van het land Ook uit de, de buurt van Utrecht Daar uh, kun je ze vinden En uh, zij uh, hebben toen uh, Ook een tijdje terug hier uh, De EP uh, gepresenteerd Nu kan ik uh, uh, een, uh, Weer een plaatje gaan draaien Maar dan moet ik dat weer ergens uh, Halverwege afkappen uh, Maar dat ga ik dus niet doen uh, ik uh, had al uh, min of meer wat aandacht besteed aan de EP van Bleunwaard. want dat uh, is uh, het, uh, het verhaal van uh, Gerben van Etten. Hij is uh, producer en ook uh, bandlid van de uh, Cosmic Carnival. Maar uh, sinds vandaag, en eigenlijk uh, sinds gisteren moet ik eigenlijk zeggen... is dan de EP Songs of Wood and Stone... Uh, zoals uh, Bleu Noir zelf uh, omschrijft... het is de eerste keer dat, uh, dat uh, Germen dus, uh, de muziek naar buiten brengt... zonder dat hij samen heeft gewerkt met andere muzikanten. Kortom, uh, met onder meer uh, de Cosmo Carnaval... heeft hij een aantal prachtige platen mogen maken. maar. Had hij nog niet eerder een eigen project en een eigen idee en een uitvoering van A tot Z helemaal zelf in elkaar gezet? En hoe dat nou zou klinken, nou, daar wilde hij zelf een beetje achter komen. En dat hebben we vanavond wel uh, een beetje gehoord wat dat uh, is uh, geweest. Tussen het uh, zware geweld in is dat uh, toch uh, iets, iets anders wat, uh, wat het is. Uh, je kunt hem. Uh, kunt je hem uh, ...krijgen we via Bandcamp, want daar is hij op, op te vinden. En dit is het laatste wat uh, we draaien. En volgende week dan is er een herhaling, omdat ik uh, niet kan. Uh, en dan hebben we de zestiende weer gewoon uh, hier... Uh, ...Frank Damien, of ja, hij heet uh, zo. Uh, dan gaan we naar hem luisteren. Dit is Bleu Noir en Catharsis. En wat mij betreft graag tot een andere keer. Dag.